Jobboot met het NOS-journaal. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is een dood kind op straat gevonden. Volgens Belgische media lag het in een groen strook bij de weg. Het zou een jongetje van acht of negen jaar zijn. Over de doodsoorzaak is niets bekend. De plaats waar het kind is gevonden is door de politie afgeschermd. Het Brusselse parket is begonnen met een onderzoek. Jorin Termoers is op de 1500 meter bij de WK-afstanden in Kolomna... op overtuigende wijze wereldkampioen geworden. De 26-jarige Twentse won vrijdag al de 1000 meter... en heeft met deze titel haar tweede gouden medaille binnen. Iraanse pelgrims die door de ruzie tussen Iran en Saudi-Arabië... mogelijk niet naar Mekka mochten afreizen... kunnen door tussenkomst van Zwitserland toch de jaarlijkse bedevaart maken. De Saoedi'sche minister van Buitenlandse Zaken... heeft een bemiddelingsvoorstel van Zwitserland geaccepteerd... Het sunnitische Saoedi-Arabië verbrak begin dit jaar de diplomatieke banden met het overwegend Sjiïtische Iran. Nadat woenende Iraniërs de Saoedische ambassade in Teheran hadden besteund. De demonstranten waren boos vanwege de executie van een Sjiïtische geestelijke door saudi arabië De hartslag begint op 11 september.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 Volgens een getuige reed de auto hard op de slagbomen af, terwijl de rest van het verkeer stilstond. De opkomende band was veelbelovend. De mannen waren in Zweden voor een optreden op een festival. Het weer op veel plaatsen regen en natte sneeuw. Het is 3 tot 5 graden. Vanavond in het noordwesten droger, in het zuidoosten en oosten weer kans op natte sneeuw. Morgen droog en vanuit het noordwesten zon. Temperatuur morgen tussen 4 en 5 graden. Dit is. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zondag. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a true And I owe you. alone. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical see Now with passion in our eyes, there's no way we, we could disguise a secret me. So we take each other's we seem to understand the idea. Van Zandvoort op zondag, op deze valentijdsdag. Hoor je ook helemaal niet aan de muziek of zo. Nou ja, nee hoor. In 1987 was dit de ziel van Bill Medley en Jennifer Warnes. En I've had the time of my life. Nou, uur twee was heel enthousiast aan het vertellen aan het eind van uur één. Ja. Wat we in uur twee allemaal gingen doen, maar we hadden uh, geen tijd voldoende. Dus ga nu gang. Nou, luisteraars, uiteraard rond de klok van half uh, vier. En kijkers, moet ik ook niet vergeten, hè, via de livestream.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 We gaan straks even kijken naar SV Zandvoort. Want die hadden gisteren de voetbalwedstrijd uit tegen VVC. Een hele belangrijke wedstrijd. En zeker met name om de stand in hun competitie. Dus daar gaan we ook even een terugblik op werpen. Uiteraard volgen we voor u de, de eredivisie. En straks geven we natuurlijk de tussenstanden in de wedstrijden... die vanmiddag om half drie zijn begonnen. En verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren en kijken... Naar uw lokale zender ZFM. En dat kijken kan via www.zfm-live.nl. En dan kijk je mee in de studio aan de tolweg 10a. En dan zie je ook Albert Jan. Even zwaaien, Albert Jan. Ja, heel goed, heel goed, heel <laughs> goed. www.zfm-live.nl. En dan kan je uiteraard ook meteen meeluisteren via internet. Het is de reden genoeg om te blijven luisteren, want in de U2 hebben we ook nog heel veel lekkere, falen thuis muziek... En informatie voor Zandvoort en de regio. voor het op zondag. En ook in die twee uur natuurlijk ruimte voor jouw fanatijsverzoekjes. Uh, Je kan ze aanmelden bij CFM via de Facebook-site van CFM. Laat jouw favoriete valentijsplaat aan ons horen. En we draaien met alle plezier vanmiddag tussen drie en vijf uur. Hier is Michael Jackson. Let me see De hit van Michael Jackson en Justin Timberlake. Love never felt so good op de zondagmiddag bij CFM. Regenachtig weer buiten, dus gewoon lekker bij de radio blijven zitten. Kacheltje omhoog en met je geliefde op de bank schuiven... op deze Valentijnsdag 2016. Ja, gisteren was het een hele spannende wedstrijd voor Zandvoort 1, Albert-Jan. Ja, S.W. Zandvoort verliest de koppositie... Het was gisteren niet de dag van de SV Zandvoort tegen VWC... dat twee punten achter stond op de Zandvoorters... moest de ploeg van trainer Laurens ten Heuvel genoegen nemen met een gelijkspel. Volgens ten Heuvel domineerde Zandvoort tot aan de 70ste minuut, de wedstrijd... en stond het met 0-2 voor. Een strafschop die nog door doelman Jorrit Smit werd gekeerd... maar in de rebound toch nog doeltrof zorgde voor de ommekeer in de wedstrijd. De rode kaart, die op de benutte goal volgde voor Ron Kalis... deed de wedstrijd helemaal kantelen. SV Zandvoort verloor daarmee ook de controle over de wedstrijd. Verdediger Just, uh, Justin Luiten liet uh, op zijn Facebook-profiel los... dat het een weekend was om snel te vergeten. Het is zuur als je met een 2-0 voorsprong weggeeft... al dus ten heuvel na afloop. SV Zandvoort verloor de koppositie... omdat de concurrent Buitenveldert tegen de IJmuidense Stormvogels... wel deed wat het moest doen, namelijk winnen met 4 tegen 0. En waar we bang voor waren is dus gebeurd. Ja. Buitenveldert is ermee mee weggelopen. De, de koppositie. Ja, twee vechten om een been en een derde gaat erbij. mee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tot zover. Oh ja, het voetbal hè, half drie. Twee wedstrijden inmiddels. Rust, Pek Feyenoord. Daar staat het 1 tegen 1. En Excelsior tegen Adel Den Haag. Eveneens een 1-1 tussenstand. Die wedstrijden houden je voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Maar eerst meer muziek nu. Gimme. Don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk. Body language, body language, body language. We Tijdens nu, achter elkaar. Als eerste door je Queen en de Body Language. Gevolgd door deze van Extreme en More Than Words. Ja, we gaan uh, sporten. We gaan uh, meedoen aan de Althans, wij. Oh. Wij gaan zeker niet meedoen aan de marathon. Maar je kan wel mee gaan doen aan de marathon. Ja, maar in maart hebben we ook al een mooi uh, wandel- en uh, uh, uh, ja, dus loop-evenement uh, uh, in Zandvoort. Want op 19 maart hebben we natuurlijk de 30 van Zandvoort... en op 20 maart hebben we natuurlijk de circuitrun. Maar waar ik u aandacht even wil vragen is dus... en waar u wellicht nog kan inschrijven... is de Scheveningen-Zandvoort strandmarathon. Op zondag 13 maart wordt weer de Scheveningen-Zandvoort marathon gelopen. De enige echte strandmarathon van Nederland. Met de start in Scheveningen en de finish in Zandvoort... wordt de klassieke marathonafstand van 42,195 kilometer... in één rechte lijn over het strand gelopen... De natuur bepaalt, dus elke editie is weer uniek. Een geweldige start van het marathonseizoen waarbij de deelnemers in een inspirerende omgeving van strand, zee en duinen de winter definitief van zich af kunnen schudden. Ga de uitdaging aan en schrijf je ook in. De, Zandvoort, uh, de, de Scheveningen Zandvoort Marathon biedt verschillende deelname individueel als duo of in teamverband. Bovendien steunen de deelnemers Stichting Teer der Zon met project van vuilnisbelt naar schone klas staat uh, centraal.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 Op vele verzoek is de Scheveningen Zandvoort marathon verrijkt met een schitterende wandelmarathon. De start in Scheveningen is bij zonsopkomst op, en voert de deelnemers door de duinen en over het strand naar Zandvoort. De eerste editie vond ook plaats op zondag 13 maart. Het wordt gegarandeerd een mooie zondag. De mooiste zondag van 2016. Kijk voor meer informatie op www.scheveningenzandvoort.nl www.scheveningenzandvoort.nl En als je sportief bent, schrijf je dan in voor deze marathon. scheveningen zandvoort Nou, inmiddels over 4. We gaan hem zo meteen echt doen, hoor. De evenementagenda. Krijgt horen wat we de komende dagen in Zandvoort allemaal kunnen gaan doen. En dat is toch weer behoorlijk wat. ...tussen Nene Cherry en You Sooner door. Dat was 7 uh, seconds. Nou, het is inmiddels 5 over half 4. Ja, daar komt hij aan, de evenementenagenda voor de komende dagen. We het gekraak van uh, de papieren al, dus <laughs> o, Jan is er helemaal klaar voor. Ja, allereerst, ja, terwijl de jazzliefhebbers momenteel genieten in de krocht van jazz in Zandvoort... ...met niemand minder dan John Engels en Marco Kegel... ...gaan wij de evenementenagenda doen. Uh, tot 13 maart bent u nog van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... voor de expositie van Hans Wiesman. Uh, bij het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven... in het leven van deze kunstenaar. Een voor hem karakteristieke uitspraak was... een uh, man moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf de wind zijn. Tot 13 maart te de expositie te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum... Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het museum... kunt u de website raadplegen www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar 19 februari, dan is het weer spelletjesavond bij Café Koper. Houd je ook zo van spelletjes spelen en gezellig met vrienden of familie? Wat is het dan leuker om dat te doen in het café onder het genot van een lekker drankje? Geef je op als groep of alleen en speel gezellig mee. En nog een leuk spel thuis liggen, neem het gerust mee. En geef je op de Café Koper uh, meer informatie over deze spelletjesavonden... en over alle andere activiteiten van Café Koper... kunt u uiteraard op de website terugkijken. www.cafekoper.nl www.cafékoper.nl En op 19 februari is er weer jazz bij Grand Café XL. Dat begint allemaal om half negen uh, s'avonds, op deze 19 februari... en duurt tot half twaalf. De entree is gratis. En uh, meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van Grand Café XL. www.grandcaféxl.nl www Dan gaan we naar een optreden van Nando Corridon en Maurice de van Hoek op 20 februari. Dat begint om 8 uur in de Williams Pub aan de Haltestraat 44. Meer informatie over dit uh, concert en over alle andere activiteiten van de Williams Pub kunt u uiteraard terugvinden op hun website www.williamspub.nl www En als je dan die zondag, de 21e februari, lekker uit wil waaien... dan ben je weer van harte welkom om weer deel te nemen aan de 10.000 stappen van Zandvoort. Zoals van ouds is de start bij de cafetaria de, de oude Halt Anytime. En het is om 10 uur is die start en de wandeling duurt tot half 12. Heerlijk uitwaaien tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort op deze 21e februari. En last but not least, ook de klassiek liefhebbers komen deze 21 februari aan beurt. En wel om 3 uur in de protestantse kerk. De entree bedraagt 5 euro en het concert begint om 3 uur. En het is een klassiek saxofoonorkest en dat is allemaal aan de poststraat nummertje 1 om die 21 februari om 3 uur. Meer informatie over classic concerts kunt u het terugvinden op de website van hun www.classicconcerts.nl. Bosstraat 1, 21 februari vanaf 3 uur Saxofoon Orchestra in de Protestantse kerk. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. En de evenementen kun je ook op je gemak nalezen op de CFM app. But I, don't feel what I know I you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control.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 Zeg altijd maar zo, doe mij maar een chef special. I miss you en, he, je hoorde team. ze met uh, In Your Arms. Jawel, we gaan eens even kijken naar uh, de wedstrijden uit de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. En inmiddels weer uh, uit dennen rusten, om het zo maar te zeggen, Albert-Jan. Ja, en Pex Zwolle is weer uh, ja, fanatiek uit de startblokken gekomen. Want Pex Zwolle ontvangt thuis Feyenoord. En de tussenstand is momenteel 2 tegen 1. In die andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... hebben we het over Excelsior tegen ADO Den Haag... Ook daar is gescoord, maar staat het gelijk op dit moment 1 tegen 1. En we maken ons op voor de klapper van de dag. Rond de klok van kwart voor vijf begint die NEC ontvangt thuis PSV. Oké, ZFM niet alleen op radio, maar ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op onze website www.zfmzandvoort.nl kan je de laatste nieuwsjes uit Zandvoort volgen.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 Ik ruik en heerlijk voor deze regenachtige zondagmiddag in Salford. Deze uit de jaren 70, Albert jan alweer een hele tijd geleden hoor. Dat Boston een hit scoorde met moord en een feeling. Het was om precies te zijn in 1976. En hier is Chaka Khan. kan, Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Let me let me rock let let me let me let me rock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 Ik wil voor Deze dag weer helemaal compleet, hè? Ik zie deze zin hoort van Chaka Khan. En I feel for you, think I love you. Mm, hoe mooi is dat? Hij werd ook weer uh, aangevraagd uh, bij CFM via onze Facebook-site, uh, Albert Jan. Oké. Okay. Dit mag van uh, iemand uh, uit Haarlem. Wel leuk. Lekker le le dus dichtbij. Welkom, welkom. Luistert ook via www.cfm-live.nl daar kan je ook trouwens mee kijken in de studio aan de Tolweg 10A. Nou is het weer tijd voor een tweetal Zandvoortse berichten. Eigenlijk een landelijk bericht, maar met een tientje Zandvoort daarbij. En de kinderburgemeester is bekend. Ja, allereerst, de luisteraars, de Kids Adventure Week staat weer voor de deur. Want tijdens de voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 5 maart... hoef je je als kid, kids, uh, hoef je, de, hoef de kids je in Zandvoort aan zee nooit te vervelen. Want dan zijn namelijk de kinderen de baas tijdens de zogenaamde Kids Adventure Week. En de kinderburgemeester is afgelopen vrijdag ook bekend geworden... want na een zware week vol sollicitatiegesprekken... is afgelopen vrijdag eindelijk de nieuwe kinderburgemeester... van Zandvoort-aan-Zee bekendgemaakt. G Gaia uh, zal tijdens de Kids Adventure Week de scepter zwaaien... over Zandvoort-aan-Zee. En uh, uiteraard wensen wij haar heel erg veel succes. Haar eerste op officiële optreden zal natuurlijk op die 27 februari zijn het doorknippen van het lint bij het VVV Zandvoort. En weet je wat haar tweede ver verplichting wordt? Ik heb wel een idee. Uh... Ja, dan kan ze hier op Zandvoort op zaterdag... Uh, smiddags bij ons uh, op bezoek zijn... en uit de doeken doen wat ze die week daarop allemaal gaat doen. Wil je alvast kijken wat er allemaal in die week te doen is... kijk dan op www.kidsadventureweek.nl. www.kidsadventureweek.nl en het tweede bericht betreft het Oranje Fonds. En het Oranje Fonds zoekt vrijwilligers voor zes NL Doet-klussen in Zandvoort. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer zover... dan steekt heel Nederland de handen uit de mouwen... tijdens de 14e editie van NL Doet. Ook in Zandvoort zijn veel handen nodig. Daar zijn zes klussen te doen... van de in totaal 8.649 klussen in het hele land. Nog nooit eerder kwamen in dit stadium al zoveel klussen uh, uh, aangemeld... Het Oranje Fonds roept iedereen op... om zich op deze dagen in te zetten voor sociale organisaties. Een leuke klus uitzoeken kan dan op www.nldoet.nl. www.nldoet.nl Meedoen aan NL Doet is ontzettend leuk... vooral omdat je ziet dat je echt iets kan betekenen. Je zorgt ervoor dat je helpt met zaken die blijven liggen... en waar je anderen enorm mee helpt. Dus nogmaals, kijk voor klussen in onze regio... ook op www.nldoet.nl. www.nldoet.nl niet lezen, gewoon doen. Zo is het, schrijf je nu in. En Kaja, jawel, de kinderburgemeester. Wat mooi. Het Mooi voor elkaar, hè, Kaya. De nieuwe kinderburgemeester van uh, Zandvoort. En uiteraard namens CFM van harte gefeliciteerd. En ja, je begreep het al, die plaat was speciaal voor jou. <laughs> Jor, de Valencia en Gaia. Zometeen uur drie alweer van Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren op deze Valentijnsdag. Het regent toch buiten, dus verder niks te doen.